Goedemiddag. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Overijssel en Friesland protesteren truckers tegen de coronaregels. Vanuit Hengelo vertrok een stoet vrachtwagens vanochtend richting Zwolle. En ook vanuit Leeuwarden reden er ongeveer 25 vrachtwagens naar Sneek. Wij staan hier voor onze, te vechten voor onze vrijheid. We willen gewoon af van de restricties. We zijn vrachtwagenchauffeurs. we zijn gewend onze vrijheid te nemen. En met, uh, met de QR-codes en alle gedoe, het werkt gewoon niet. En uh, ik denk dat het ook wel tijd wordt dat, uh, dat de maatschappij weer uh, zijn eigen, eigen gang kan gaan. De chauffeurs zijn geïnspireerd door hun collega's in Canada. Daar was een groot protest van truckers tegen de verplichte vaccinatie die ze moeten hebben van de overheid.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 De politie heeft twee mannen opgepakt die gisteren na een winkeldiefstal in Rotterdam er met een auto vandoor gingen met achterin een peuter. Tijdens een vlucht randen ze meerdere geparkeerde auto's en crashte ze uiteindelijk tegen een andere auto. Daarna gingen ze te voet verder. De peuter werd later ongedeerd teruggevonden in een woning. Het is niet bekend of het kind van een van de verdachten is of van iemand anders. En wie in Zeist rondloopt heeft ze misschien al wel zien hangen, zogeheten plukjassen aan een kleerhanger in een boom. Is een idee van een tweedehands kledingwinkel. Het idee is dat we jassen ophangen voor mensen die uh, echt een warme jas kunnen gebruiken. Uh, dus heb je een jas nodig, dan kan je hier aan de boom een jas als het ware plukken. Uh, het fijne hieraan is, is, dat, uh, je kan in alle anonimiteit, kan je hier een uh, fijne jas halen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zondag. naar de jaren 80 met de eerste plaat van uh, vanmiddag. In ieder geval wat betreft uh, dit programma Zandvoort op zondag. Je Den Hartman en We Are The Young. Als je denkt, hey Den Hartman, die ken ik ergens van, uiteraard. Een hele grote hit gehad in de jaren 80 en ook in uh, de discotheken met Relight My Fire. Nou, die kennen we natuurlijk uh, allemaal, uh, die single. Nou, het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort... en dat betekent ook heel veel wandelaars uh, vanmiddag uh, op het strand... En op de boulevard en uiteraard ook in het uh, centrum van Zandvoort. En wij zitten weer in de studio aan de tolweg 10A. En wie zijn wij nou tegenover mij? Uh, Zit-ie er weer, meneer Vos? Goedemiddag. Uh, goedemiddag uh, meneer Harms en goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, een zonnige, frisse zondag in uh, Zandvoort. Ja, Inderdaad... fris blijft het hè? Ja, maar een ideale, ideale gelegenheid om er uh, lekker even een frisse neus te gaan halen op het strand. En daarna een lekker war kopje warme chocomel. Dus uh, nee, genoeg uh, activiteiten in en rondom Zandvoort uh, vandaag met dit prachtige weer. Goed. Uh, ja. ja, allemaal schermen heb je voor je. Wat is er aan de hand uh, vanmiddag? <laughs> uh, ik heb het druk. Uh, zijn, ja, dan heb ik het natuurlijk even over sport. Uh, allereerst natuurlijk Dubai Desert Classic. En dan hebben we het over golf. Dat was een zindere ontknoping op de vierde dag. Waar uh, momenteel de play-off gespeeld wordt tussen Blend en uh, Halfplant. Uh, Rory McElroy was ook uh, de, op de laatste hals uh, in content om, uh, om mee te gaan doen met die play-off. Maar hij verknalde het op de 18e hal met zijn tweede slag. Hij, nam daar, hij moest daar uh, ruim 270 yards overbruggen... maar hij pakte daar zijn uh, driver. En die bal ging helemaal naar rechts, waardoor hij dus uh, een slag moest inleveren. Uh, dus die is er niet meer bij, maar in ieder geval de playoff is nu onderweg. En we zitten aan een, op een ander kanaal zitten we te kijken naar de zinderende finale van het Australische Open. En dan hebben we het over tennis tussen uh, Nadal en uh, Medvedev. Medvedev ging furieus van start met 6-2, 7-6. Maar uh, de derde en vierde set werden uh, door Nadal weer op een prachtige manier teruggepakt. Dus het is 2-2 uh, in sets. En ze zijn nu in de eerste, set van de, eerste game van de vijfde set... Met WDF slaat op en de stand is 15:15. 15. Daarnaast hebben we ook nog uh, uh, de 24 uur van Daytona. Die is gisteravond uh, van start gegaan. En dan heb je vijf uh, raceklassen. Het is uh, spectaculaire uh, uh, autosport. Uh, live te volgen op het speciale sportkanaal uh, uh, uh, Racing. Uh, in de LMP2-klasse vinden we natuurlijk Racing Team Holland terug. Met momenteel uh, een tweede plek. Het zijn vier uh, rijders uh, per team. De, de regels zijn iets anders in Amerika dan in uh, Europa. En het team van uh, Racing, uh, Point, Racing Team uh, Nederland bestaat uit vier. Murray van de Garde, VK en natuurlijk de baas van de Jumbo. Hij hem hemzelf. En die staan momenteel tweede in hun klasse. Maar ze moeten nog ruim vijf en een half uur rijden. Dus dat, uh, dat kunnen we de hele middag uh, blijven volgen. Dus dat, dat even wat voor de sport. Ja, en, en... we hebben een eerder eredivisie En je bent en dan... alweer uh, drie minuten onderweg, uh, uh, uh, uh, Albert uh, uh, al ja, Jan. Klopt. Oké, okay, maar goed. Wij volgen het. Als wat te melden is, zullen we dat zeker uh, niet nalaten. Goed, wat hebben we sowieso? Vaste items, half vier, evenementenagenda. Hille uh, Jansen komt aan het woord omtrent de uh, beeldentuinactiviteiten uh, uh, uh, in en rondom het Zandvoorts Museum. Het weerbericht om half drie is er natuurlijk ook en uh, dat belooft wat voor morgen. Dus ik zou zeggen, short u alles maar vast uh, goed vast, want uh, er staat behoorlijk wat wind morgen. Het dier van de week, ja, we hadden hem gisteren ook en hij zit er nog en hij luistert naar de naam MP. Het gedicht van de dag is ontbreekt natuurlijk ook niet om kwart voor vijf. Daar hebben we uh, een, weer een aantal uit het archief weten te halen. Dus ik zou ro zeggen, Rob, je mag weer uh, op, op zoek naar het juiste gedicht van de dag om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, na het weerbericht uh, Gert-Jan Bluis, die was gisteren de gast bij Goedemorgen Zandvoort... en sprak met Ben Zonneveld over de nieuwe uh, flats die gebouwd zijn in Noord... Maar uh, wij dachten uh, allemaal dat er een, een bepaalde verplichting was om erin te gaan wonen. Maar het schijnt toch uh, een beetje anders te liggen dan dat, uh, dan dat uh, het zich voordoet. Uh, want er zijn nu alweer flats te koop. Hoe zit dat en hoe kan dat en hoe werkt dat allemaal? U hoort allemaal tien over half drie. Tussen drie en vier hebben we natuurlijk uh, ZFM in de regio. Uh, we gaan in ieder geval naar Haarlem. Want uh, de koepel is helemaal verbouwd. Maar heeft toch zijn eigen karakter van een gevangenis weten te behouden. Maar uh, hij gaat uh, binnenkort open voor het grote publiek. Uh, we gaan kijken natuurlijk nog even terug met de reacties op afgelopen dinsdag. Tijdens die grote uh, uh, uh, uh, ja, bom-explosie, die, uh, die, die golf die iedereen gevoeld heeft en hoe Zandvoort daarop reageerde. En wellicht hebben we ook nog een, een, een bijdrage uit Purmerend... want er, we, er is uh, ja, zoals zoveel een uh, forse kritiek op de verhogingen van de gasprijzen. Uh, Extreem hoge verhogingen. En uh, zeker als je stadsverwarming hebt, uh, ben je er toch wel verbaasd over. En wellicht dat er ook nog in Zandvoort een, uh, een discussie over zal zijn of gaan ontstaan. En uh, eens kijken hoe de politiek in Purmerend daarop reageert.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 te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. En inderdaad, lekker wandelweer vandaag een graadje of zeven... hier in Zandvoort. Dus uh, kom gewoon naar de gezelligste badplaats van uh, Nederland toe... en uh, ga genieten van het mooie weer van vandaag. Neem uiteraard wel even een uh, radio mee... en zet hem op 106.9. Dit is CFM Zandvoort op zondag. We zijn bij je tot aan vijf uur met nu Delegation.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 Friends to me, baby Where is the love we used to know?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 Ook de gouden oude muziek hoor je zeker langskomen bij CFM. Dit was Delegation en Where is the Law. Dit is CFM. En uh, zometeen uh, na deze plaat van uh, Daryl Hall en John Oates... het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst hier uh, de single Out of Touch. een duo was dit. In de jaren tachtig scoorden ze heel veel hits. We hebben het over Hol en Out. En onder meer een hit hadden ze met Adult Education. En uiteraard ook deze single die we voor je draaiden. Dat was Out of Touch. Het is kwart over twee geweest. We gaan het nieuws in het kort met je doornemen. Goed. Uh, terug naar afgelopen dinsdagmiddag. Omstreeks half twee werd, er, werd uh, het, uh, dor ons dorp opgeschrikt door een onmiskenbare zware trilling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 Vrijgegeven over de economische impact van de Formule 1, zowel voor Zandvoort als de regio. Het zal geen verrassing zijn dat het teneur van de evaluatie overwegend zeer positief is. Vrijwel alles zat mee. Het mobiliteitsplan werkte perfect. De bezoekersstromen, waarvan circa 80% per trein of fiets, vonden probleemloos hun weg. Minder dan 5% kwam met de auto, waardoor overlast voor buurgemeenten zoals op zomerse dagen uitbleef. Het was schitterend weer en Max Verstappen kwam als eerste over de streep. Bovendien verliep het gehele raceweekend zonder noemenswaardige incidenten. E incidenten. Begin eh, vorige week zijn twee splinternieuwe BSO-bussen voor het vervoer van kinderen bij kindercentrum Ducky Duck afgeleverd. De elektrische aangedreven BSO-bus is de opvolger van de stint... die in het najaar van 2018, als gevolg van een tragisch ongeluk in Os... door toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat... van Nieuwenhuizen verboden werd. Sindsdien was dit een vervoermiddel verboden op de openbare weg. Eind 2020 mocht de vernieuwde stint onder de nieuwe naam BSO-bus weer, weer de weg op... en inmiddels zijn er zo'n 1500 BSO-bussen... bij kinderopvangsorganisaties door het hele land in gebruik... Vermoedelijk zullen eind deze week de BSO-bussen van Ducky Duk... voor het eerst weer in het Zandvoortse straatbeeld verschijnen. Na het succes van zijn eerste uitgave over de Zandvoortse coureur Wim Loos, de, onv de onvervulde belofte van een natuurtalent, denkt onze plaatsgenoot Gerry Hoekstra met zijn tweede boek de over autocoureur Ab Groedemans... mee naar de prijs voor de beste Nederlandse sportboek van het jaar, de zogenaamde Nico Scheepmaker-Beker.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 Op en naast de baan. En dat terwijl Appie het moest doen met uh, één goed oog. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. Dus download hem nu mocht je hem nog niet hebben. Hij is uh, gratis verkrijgbaar in de Playstore. Dit weekend is ook de tuinvogeltelling, Albert-Jan. En uh, er zijn inmiddels uh, in Zandvoort uh, 63 deelnemers die de vogels uh, in de tuinen uh, tellen. Momenteel staat de huismus op nummer 1 met 410 keer geteld. De kou op nummer 2 en de koolmees op nummer 3. Het kan nog uh, tot uh, eind van uh, deze dag. Morgen, uiterlijk 12 uur, uh, moeten de resultaten ingeleverd zijn van uh, de tuinvogeltelling. Wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Hier is de nieuwe single van Sigala uh, en die heet Melody. Een lekkere nieuwe single, deze van Sigala en uh, Melody. Zo dadelijk het uh, weerbericht. Nou ja, gisteravond uh, heeft het al uh, flink gestormd in het noorden van het land. En uh, morgen gaat het ook gebeuren hier aan de kust, dus ook in Zandvoort. Daarover zometeen veel meer in het uh, weerbericht. Dan gaat uh, Albert-Jan het volgens mij nog even hebben over Corrie. Ja, want zo heet die storm. De zinger van de Culture Club uit de jaren tachtig, Jordan Miss Me Blind. Zie je de Zandvoort? Weer bericht. Half drie geworden bij Zandvoort op zondag. Hoog tijd om te kijken naar het weer voor de komende dagen. Albert Jan, hoe ziet dat eruit? Uh, goed, uh, morgen, ik zou een algehele lockdown uh, voor morgen. Ja, he, gewoon <laughs> lekker binnen blijven. Lekker binnenblijven. Goed, maar eerst nog even vandaag. Het is op deze zondag rustig weer met een mix van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het blijft droog en er waait een geleidelijk in kracht afnemende noordwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 8 graden. Vanavond draait de wind naar het zuidwesten en neemt tijdelijk verder in kracht af. komende nacht neemt de wind weer in kracht toe. De, het weerbeeld laat veel wolken zien en vannacht valt er regen. Morgen, ja, dan komt hij dan? Morgen is een natte en onstuimige dag. Vooral in de ochtend regent het. In de middag is het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het noordwesten en neemt in de polder toe tot hard, windkracht 7. Aan zee waait het stormachtig tot storm, windkracht 8 tot 9. En daarbij komen zeer zware windstoten van wel 100 tot 110 km per uur voor. De temperatuur loopt op, naar, op een maximaal 7 graden. Dinsdag is het ook bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig windkracht 4 tot 6. De temperatuur loopt op naar 10 graden en woensdag schijnt af en toe de zon en is het droog. Het waait nog uh, altijd flink en het wordt weer een graad of 9. Tot slot, de rest van de week is het wisselvallig met vooral donderdag en vrijdag van tijd tot tijd regen. In het weekend is het vaker droog en schijnt af en toe de zon. Met temperaturen van 6 tot 9 graden blijft het zacht winterweer. Ook in de nacht blijft het kwik ruim boven nul. Maar in ieder geval, voor morgen een gewaarschuwd inwoner van Zandvoort telt voor twee. Ja, dat bedoel ik. Dus uh, de tuin en het uh, balkon leeghalen. Over. Jan, heb je nog veel op balkon staan? of uh. valt dat mee? Ja, maar die zet, dat is aan de uh, uh, west uh, oostkant Oostkant auto zit je goed. Dat is een klein balkonnetje. Ja, een klein, een klein balkonnetje. Oké, okay, nou ja, houd in de gaten. Hou ook de weerberichten in de gaten. Morgen tot ruim 100 kilometer per uur windstoten verwachten. Ook hier in Zandvoort. Dat was het weer. En dat allemaal veroorzaakt door, ja, hoe verzinnen ze het ook, hè? Corrie, ja, die is daarvoor verantwoordelijk. Uh, morgen de storm Corrie, die ook Zandvoort gaat treffen. En uh, vandaag zit Corrie bij Schotland, dus vandaag hebben we daar nog geen last van. Ik Dat waren nog eens tijden dat je overal heen kon reizen. Heerlijk gevoel. Laten we hopen dat dat uh, toch weer binnenkort uh, terug uh, gaat keren. Je hoorde de single van uh, Desireless en Voyage, Voyage... Het is even na half drie. Zandvoort nogmaals een goedemiddag. Welkom bij Zandvoort op zondag. Aan het begin van het programma had ik het er al over. Albert met heel veel schermen voor zijn neus. En je kan er inmiddels in ieder geval eentje afsluiten, heel, begreep ik. Heel goed. Ja, heel ja, goed. ja. Wat, wat is er gebeurd bij het golf? Golf. Uh, ja, de, de play-off tussen Blend en uh, Hofland. Uh, die uh, play-off uh, stond allebei op min 12. En uh, we moesten dus een play-off spelen. Uh, goed, zoals gezegd. McElroy haalde het net niet. Die ging toch iets te geforceerd die laatste hole op. En waardoor hij een slag uh, moest inleveren. En eindigde op min 11. Uh, de heren uh, moesten uh, uh, de 18e hole weer opnieuw spelen. En uh, Hafland deed dat in een birdie. En Blent miste net de put voor de birdie. Dus uh, Hafland wint het uh, Dubai Desert Classic. Prachtige, mooi golftoernooi. Schitterende golfbaan. Goed, die wedstrijd zit erop. Dan gaan we gelijk door naar Australië. Want daar is de finale van uh, uh, de Australian Open bezig. Uh, zoals gezegd, eerst twee sets gingen naar Medvedev. Derde en vierde set, uh, beide in 6-4, naar Nadal. En we zijn nu dus nu in de vijfde set aangekomen. En uh, enig, terwijl u naar de muziek luisterde, brak Nadal uh, de servicebeurt van Medvedev... en kwam daardoor op een 3-2 voorsprong. Hij is nu zelf aan service. Het is uh, 40 gelijk... En uh, bij Nadal, op, op, bij de opslag. Dus uh, dit is nog niet gespeeld, deze game. Het is zinderend hoog tennis van een uitzonderlijk hoog niveau. Dus als u uh, thuis bent en u bent tennisliefhebber en u kijkt niet... zou ik zeer adviseren om dit uh, kanaal aan te zetten. Want het is een topniveau tennis tussen twee aan, zeer aan elkaar gewaagde spelers. Goed, nog even 40 uh, gelijk. Uh, uh, het uh, is nu een voordeel van uh, Nadal. Oh nee, uh, met maakt een punt. Dus, Hij uh, heeft ook kans op een break. En dan uh, staan ze weer uh, gelijk. Wij uh, houden nu op de hoogte. Ja, dus die gaat ook breaken. En dan uh, zijn we nog met de 24 uur uh, van Daytona bezig. Ja, klopt. Nou, dat is. Ik uh, uh, ja, bedoel, het is met nog ruim vijf uur te gaan. Uh, het is natuurlijk af en toe een, een jukebox. Want, want de ene uh, maakt wel een pitstop, de ander maakt geen pitstop. De een doet wel een rijderswissel, de ander doet geen rijderswissel. Uh, het racingteam Nederland heeft een drive-through uh, uh, uh, achter de kiezer gekregen voor het veroorzaken van een aanrijding van een andere auto, waardoor op dit moment zij op de uh, vierde plek rijden van de zes LMP2-auto's. Maar goed, dus met nog vijf uur te gaan is het er nog van alles uh, uh, in het vat. Ze zijn momenteel op één ronde achterstand op de nummer drie. En de nummer 5 die uh, heeft uh, zes ronde achterstand op uh, uh, de nummer 1. Uh, en Murray dus uh, van Racing Team Nederland met rug nummer 29 op een vierde plek. Dus uh, ze zijn zwaar met zes. Ik zie nu nog maar vijf op het bord staan. Wat daar aan de hand is, uh, weet ik zo niet. Maar we houden het voor u in de gaten met nog vijf uur te gaan. Dankjewel Albert-Jan. En uh, zo dadelijk uh, gaan we naar het interview uh, luisteren wat uh, gisteren onze collega's hadden met gert Bluis.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 Een mooie platen. Deze Angels Like You, Jordan, Miley Cyrus, een eentje van alweer enige tijd geleden. Nou, gisteren was uh, Gert-Jan Bluis uh, uh, te gast uh, bij Goedemorgen Zandvoort uh, Albert-Jan en ze spraken onder meer over de, we mogen geen flat zeggen, appartementencomplex uh, in uh, Nieuw-Noord wat uh, gebouwd is. Hè? De twee woontorens uh, vlakbij uh, bij de brandweerkazerne, daar hebben we het dan over. Ja, en uh, wat natuurlijk iedereen is opgevallen... dat uh, er al uh, weer appartementen te koop staan. En uh, terwijl het toch duidelijk uh, naar onze mening een, uh, een, een, een woonverplichting oprust. Ja, ik ben heel benieuwd wat Gert uh, Jan Bluis uh, als wethouder daarover zegt. We wil het hebben ja. over de woontorens tegenover uh, de brandweerkazerne, ja. En we zijn er een beetje... Door zand wordt gons het al dat er uh, verkocht en verhuurd is... Um, in het begin hadden wij toch begrepen dat dat een beetje voor de zandvoeters was... maar hoe komt het dat die nu verkocht worden? Uh, nou ja, het, het, het is in principe... Kijk, het project is in 2018 gestart. Toen waren wij nog bezig met uh, allemaal plannen van... Hoe, hoe moeten we dat nu beter gaan doen, hè? want in feite is de woonmarkt gevaliseerd. Maar we hadden daar wel afgesproken. In ieder geval al een derde betaalbaar, een derde middel en een derde duur.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 Wat ik ook vernomen heb, dat er een paar woningen in de verhuur gaan. Dat kunnen wij dus niet helemaal tegenhouden. Pas als we die regelgeving hebben, kunnen we het 100% tegenhouden. Nou, en maar voor de rest, het is wel 60, volgens mij is er dan wel een, bijna 96% van die 100 woningen zijn aan Zandporters verkocht. Maar ook daar hoor ik van dat er al die doorverkocht is, enzovoort, enzovoort. Nou,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 Nou, die zegt ook van ja, er moet meer regie komen vanuit de gemeente. Nou, dat zijn dit soort uh, acties die moeten plaatsvinden. En met nou, we geen regelgeving. We, we, we zien uh, niet, niet alleen in Zandvoort, maar ook uh, uh, in, in omrichtende dorpen... dat er woningen gespitst worden voor verhuur. Uh, er worden woningen opgekocht voor verhuur. Uh, moet dat allemaal onder die regeling vallen? Of kan de gemeente ook gewoon zeggen van joh, uh, ik ja, mag het huis uh, uh, kopen...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 Uh, bij het uh, Watertorenplein daar hebben we wel afspraken gemaakt. Nu straks bij de currydecks leggen we echt vast de verhouding, hè, die 30-40. Ja, die 30, met de laag en, en midden en duur. Ook daar hebben we ook al vastgelegd dat het in principe uh, aan de eens dus eerst moet worden. Dat hebben we bij al die projecten vastgelegd. En dat hebben we bij dit eigenlijk ook gedaan. Maar nu willen we achter de comma dat het 100% goed gaat vastleggen. En dat het ook juridisch...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 om dat zo te regelen. Vooral bij de nieuwbouw. Ja, nou, daar, daar wou ik ook even naartoe. We hebben natuurlijk uh, um, nu een aantal bouwprojecten uh, op stapel staan in Zandvoort. De entree, ja. um, de curie, het stukje ervoor... dat het grote gedeelte wat nog bebouwd kan worden... komen op al dat soort nieuwbouwprojecten een verkoopbeding... Uh,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 denk ik, vinden en kunnen krijgen. En dat moet het nieuwe college keihard mee aan de gang. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Tot zover het verhaal van uh, wethouder uh, Geert-Jan Bluis... Uh, over uh, inderdaad uh, de woningen in uh, Zandvoort. Nou wordt er vanavond uh, op televisie op NPO 2... om tien over tien wordt er uh, aandacht besteed aan uh, tweede woningen in uh, uh, in, met name de kustgemeenten, want uh, heel veel kustgemeenten uh, in Nederland... Uh, ja, er worden heel veel woningen opgekocht uh, als uh, tweede woning... Uh, waar Kort draaien het eigenlijk al een beetje over had... Uh, tijdens het uh, interview met Gert-Jan Bluis. En uh, Zandvoort uh, vinden we ook uh, heel hoog terug in, die, uh, in, de, in de top, zeg maar, van... Uh, uh, plaatsen waar uh, heel veel tweede woningen zijn. Want uh, Zandvoort stond het uh, afgelopen jaar volgens de kadast, uh, kadaster op uh, plek nummer 14... met uh, ruim 4% van alle woningen die tweede woningen zijn. Uh, en die dus uh, niet uh, beschikbaar zijn voor uh, alle mensen in uh, Zandvoort... Uh, die verder nog een uh, woning zoeken die uh, gewoon uh, opgekocht zijn. Nou, de uitzending over die uh, tweede woningen en uh, wat daaraan te doen... Die is vanavond te zien op televisie bij Pointer om tien over tien op MPO2 en de Sanford daarin ook hoog genoteerd op plek nummer veertien. Nou, wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur en dat doen we met deze van Gloria Estefan, Anything for You. Graag tot zo.